Bij een schietpartij, schietoefening in Ossendrecht is een 35-jarige militair om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een trainingslocatie tijdens een militaire oefening op de Brabantse basis. Meer details geeft de Koninklijke marechaussee niet. Het incident wordt onderzocht onder leiding van het Openbaar Ministerie. Volgens de marechaussee komt dit soort ongelukken zelden voor. Het weer bewolkt en lokaal wat regen, ook morgen veel bewolking, soms wat opklaringen. En het wordt dan ongeveer 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hocker van de ANWB.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 Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Zoals ik al aangaf, leden van de Raad, uh, uh, is het een verantwoord risico. Natuurlijk uh, duidt de organisatie die risico's. Uh, het betreffende specifieke onderdeel, daarvoor geldt als eerste jaar een relatief klein bedrag van tussen de 5.000 en 10.000 euro. Voor het tweede jaar loopt die iets op, richting de 50.000 en 60.000 euro. Dat zijn bedragen... Als wij kijken naar het totaal, meneer Mettes zei het ook al, maar ook het totaal van deze investering, die een kleine 6 ton is, waarvan we 180 twee keer twee jaar van u vragen. En niet voor onbepaalde tijd voor iedereen, maar echt gelimiteerd en geklausuleerd. Als je kijkt naar het totaal van de loonsom, van 9 miljoen ruim, en als je kijkt naar wat er de laatste jaren. ...over is gebleven en we nu ook weer zien dat er overblijft. blijft. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat wij een verplichte reservering voor verlofdagen moeten opstellen. Maar wij daar heel strak op sturen dat dat nauwelijks wordt overgenomen, betekent dat je elk jaar een vrijval ervan krijgt van 2 tot 3 ton. Nou, binnen dat hele totale palet heeft het college gezegd, dit vinden, ver vinden we verantwoord en zo... Niet, dan melden we dat tijdig. Maar dat is altijd al het initiatief geweest bij voorjaarsnota en najaarsnota. Meneer Tone, eh, ik gaf in de inleiding al aan dat we over de route kunnen verschillen. Eh, en daar kunnen we ook over verschillen. Dat is het enige wat ik erover teruggeef. Mevrouw de voorzitter, wel. dank u wel. Dank u wel. Ik kijk even rond. Heeft er iemand behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Oh, sorry. Meneer Herms, ik overzag u helemaal. Overzag? En ja. u het woord. Over het hoofd gezien. Um, ja, als D66 kunnen wij gewoon achter dit concernplan staan. Wij hebben in de allereerste commissievergadering al aangegeven dat het in de voorjaarsnota terecht mocht komen. En daar willen we het graag bij laten. We waren volgens mij ook nog de enige partij. Dank u wel. Dan Hoe zit het meneer Dan ja, Toch de heer Hemsen, toch maar weer even zijn geheugen opfrissen. In het, in het eerste stuk, de mededeling van de eerste commissievergadering... daar stond, zeer nadrukkelijk dat het college aan de raad voorlegde... Eh, moeten we er een raadsvoorstel van maken... of kunnen wij volstaan met een vermelding in de voorjaarsnota. Toen heb ik daarover opgemerkt... dat het eh, nogal eh, dubieus is... ...op die wijze uh, gebruik te maken van de mogelijkheid... ...want er wordt namelijk geen, niet om beleid gevraagd... ...niks, er wordt alleen maar gezegd van... Uh, ...moeten wij dat geld per raadsvoorstel of, uh, of uh, via een vermelding in de voorjaarsnota. Toen heb ik onmiddellijk gezegd... Uh, ...als u komt met ten eerste met een los raadsvoorstel... ...dan zijn we het sowieso niet mee eens. U hoort daar consistent beleid aan te koppelen... En dus heb ik gezegd, van, maar een vermelding in de voorjaarsnota, daar kunt u niet mee volstaan. U zult moeten komen bij de voorjaarsnota met een keuzelijst. Waarin u zegt, van, nou, we willen dat, dat, dat, dat en dat. En toen heb ik gezegd, en zo wil ik het in de voorjaarsnota hebben. En dat is iets anders dan wat u zegt. En dus waren wij ook voor in de voorjaarsnota. Meneer Hemsen. Nou, meneer Toner, hartelijk dank. Dat, uh, ja... Nu zijn het geen angry old, uh, young men, maar angry old men. Hè? Dan uh, hebben we dat nu weer uh, voor elkaar gekregen. Um, ja, wij, kijk, wij, uh, ik zal het u nog een keer halen hoor. Maar uh, wij stonden al achter dit beleid. En dan staan we nu nog steeds. En ik ben blij dat u het even toelicht. Hartelijk dank daarvoor. Misschien heeft u in de vijf minuten toch nog eventjes kunnen naluisteren. Ik zal dat ook nog even doen. Dank u wel. Dank u wel. Ik persoonlijk heb er geen vragen meer in gehoord. Maar heeft portefeuillehouder nog behoefte om een mededeling te doen naar aanleiding van? Nee, dank u mevrouw de voorzitter. Nee, dan schors ik wederom deze vergadering. Nu echt voor één minuutje, want ik spring die kant op en dan neemt de originele voorzitter het hamertje weer over. De originele. De enige echte. Lange stilte. Ik ga even muziek opzetten. Dames en heren, we ik open de geschorste vergadering. Ik dank mevrouw voor het. Het Veld voor het waarnemend voorzitterschap. En wij gaan over tot de stemming bij handopsteken graag. Wie is voor het beschikbaar stellen van middelen voor uitvoering conservantplan 2016, 17, als besproken? Wie is voor? Voor zijn de fracties van GBZ voor zover aanwezig, OPZ voor zover aanwezig, D66, het CDA en de VVD. Die is tegen dit voorstel, tegen is de fractie van de Partij van de Arbeid. Daarmee is het voorstel aangenomen en ik dank u voor het vertrouwen. Dan gaan wij naar het volgende onderwerp en dat is de voorlopige plankeuze Watertorenplein. Wie wenst in eerste termijn het woord? Ik ga even kijken. Meneer Kramer, meneer Tonen. En dat is hem. Mevrouw van der Plos. En meneer Metes, En meneer Cohen. Dan zijn we rond. Goed. We gaan in deze volgende rond, want de vorige voorzitter ging omgekeerd rond. Dus dan ga ik weer de andere kant op. Meneer Kramer. Ja, voorzitter. Uh, dank u wel. Um, ja, voor ons ligt een uh, gewijzigd uh, raadsvoorstel. Het college heeft aangepast na de inbreng uh, van de diverse uh, standpunten van de in de commissie. En uh, ja, zoals u zelf al zegt, het voorlopig plankeuze Watertorenplein... Um, dat voorstel dat ligt er nu niet voor. Uh, waar het uh, feitelijk vanavond om gaat... is of de gemeenteraad kan instemmen met het uh, laten vervallen... van uh, de aanwezige openbare parkeerplekken op het uh, Watertorenplein. En daar wil ik me ook in eerste instantie uh, op uh, focussen. Maar ik heb ook wat vragen over het nog te volgen proces... en het reeds uh, gevolgde proces... Um, nou, u heeft de vraag van de VVD uh, uitgebreid beantwoord. Daarvoor, uh, daarvoor dank. Uh, het is wel zo dat ik naar aanleiding van de beantwoording nog uh, enige vragen heb. En dat is ook mede naar aanleiding van een klein onderrondje... wat ik net had met de projectleider en een aantal architecten... is over de vraag van uh, wat er nou wel en niet op het uh, uh, Watertorenplein mag gebouwd worden. Want zoals u nu uh, raadsvoorstel al staat... Um, Um, wordt voor het grootste gedeelte van het plein vooralsnog geen toestemming verleend uh, door, het water, to, uh, voor, door het waterschap voor een ondergrondse parkeergarage. En um, ja, er is nu wat onduidelijkheid over, dus ik zou graag willen weten van hoeveel, uh, uh, ja, hoeveel... welk gedeelte van het plein nu wel mag ondergronds bebouwd worden en welk gedeelte niet. Zeg maar met, het huidige, met de huidige situatie die er op dit uh, moment... Uh, is. Um, als ik kijk bijvoorbeeld ook uh, richting uh, de vragen, Ik uh, ze er even bij pakken voorzitter, um, dan stelt u bijvoorbeeld dat uh, ja, de, het LDC daar is nu een, een, een overcapaciteit, dus uh, daar zouden de eventuele uh, parkeerders die nu op het Watertorenplein staan daar kunnen parkeren. Um, ik had wel aangegeven dat de ontwikkelingen daar nog niet uh, voltooid zijn. Dus de, de Albert Heijn wordt nog gebouwd en de woningen daarboven. Dus daar zal ook nog wat druk vanuit uh, voor de parkeergarage komen. Maar ik wil er ook aan herinneren dat ook in het bestemmingsplan is opgenomen dat het zwarte veld verdwijnt als parkeerterrein. Dus ook daar, nou, ik denk dat naar schatting zo'n 50 parkeerplekken, die worden aan de, aan de openbaarheid, tenminste aan, aan het parkeerarsenaal bovengronds uh, onttrokken. Dus ik denk dat da van daaruit ook nog een druk zal komen op de, op de parkeergarage. Dus um, ook als u zegt van ja de op, op maaiveld vervangen parkeerplaatsen betroffen gratis parkeerplaatsen. De gebruikers van die plaatsen zijn grotendeels uitgeweken naar andere uh, gratis parkeervoorzieningen. Ja dat is, al, dat is al gebeurd en op dit moment is uh, in de omgeving van de parkeergarage een bewonersparkeerregime. Dus men kan daar al niet meer parkeren. <tacht> Dus ik zou graag, ja, het gaat er juist om is of we kunnen onderbouwen of het, het, weg, het laat vervallen van die parkeerplaats of het Watertorenplein, of dat voldoende onderbouwd is. Zeker ook in, in de visie die we hadden met het bestemmingsplan. Want in het bestemmingsplan daar zit ook een, een, zeg maar een parkeerstudie bij. Hè? Dus dat uh, zeggen dat op het Watertorenplein juist uh, kunnen uitbreiden van het aantal parkeerplekken. Dat is ook nodig voor de toekomstige ontwikkelingen van, de van zeg maar het hele bestemmingsplan middenboulevard. En ook voor het bezoek van het strand en, uh, en de boulevard. Um, nou ja, de gevolgen van het uh, laten vervallen van, het, van die parkeerplekken... is onder andere dat in de omgeving, um, parkbuurt, daar is een belregime, Dus uh, daar kunnen toeristen of mensen van buitenaf uh, niet uh, parkeren... Um, ook in de zuidbuurt is een, uh, een belregime. Dan hou je de brede rode buurt over als dichtstbijzijnde en de, en de boulevard. Um, brede rode buurt, nou um, ik weet zelf, ik ben woonachtig op de hoge weg. Uh, dat je daar je auto al regulier niet kwijt kan. Uh, brede rode straat, precies hetzelfde verhaal. Dus het zal inderdaad uitkomen dat mensen dan op de boulevard moeten gaan parkeren. Nou ja, dan komt daar meer druk op te staan of hier bij de LDC-parkeergarage. Um, maar dat betekent ook voor die mensen ja, dat, dat het waarschijnlijk duurder gaat worden. En zijn we dan nog wel toeristvriendelijk op dat moment? Um, nu betalen mensen daar 7,50 geloof ik, voor, een, voor een dag. En waarschijnlijk kan je ook nog een prijsje afspreken als je daar een week staat. Er zijn zelfs uh, gebruikers die daar een, in jaren, een jaar rond uh, kunnen parkeren. Onder andere um, personeel van het casino. Uh, ik weet personeel van het circus. En ook een aantal mensen die zeg maar, een tweede woning hebben die geen recht hebben op een uh, parkeervergunning. Die parkeren daar hun auto. En de vraag was ook wat het in financiële zin voor deze... Uh, ...parkeerders gaat betekenen. Want een, parkeer, een parkeerplek in, in, in de LDC-parkeergarage uh, kost huur 1685 euro per jaar. Zwerfplek. Een vaste plek is het dubbele. Nou, voor het casino, als je dat, dat uitrekt, als het van zwerfplekken uitgaat... ...komt het op een kostenpost van ongeveer 70.000 euro. Nou, ik vraag me af of zij bereid zijn om dat voor... ...voor hun personeel nog te kunnen betalen. Dus wat voor alternatief uh, zou je deze groep gebruikers kunnen, kunnen bieden? En ook personeel uh, van bijvoorbeeld strandtenten. Want het is op dit moment, zoals u zelf ook aangeeft, niet bekend... ...van hoeveel mensen er op dit moment uh, uh, uh, gebruik gaan maken van die, uh, van die, uh, van die Watertorenplein. Um. Nu wordt dit, dit besluit, zeg maar, vooraf aan de inspraak uh, gehouden. En ik zou graag van het college willen weten um, waarom dit niet in het participatietraject wordt meegenomen. Want juist, u stelt, we willen geen kaders hebben. Um, maar als ik dan kijk, zeg maar, hoe, de, hoe het proces op dit moment gaat. Ja, er zijn drie uh, initiatieven geweest. Nou... Leuke verschillende initiatieven waar je een goed beeld krijgt van wat er mogelijk is op het Watertorenplein. Dus dat is, uh, dat is positief. Dus het is een positieve ontwikkeling voor, uh, voor, het, voor de ontwikkeling van de Watertoren. Maar de gemeente heeft geen kaders meegegeven. Dus als u het bijvoorbeeld heeft over willen we daar woningen gaan realiseren? Of wat voor woningen willen we daar gaan realiseren? Is dat volledig vrij. Willen we wellicht hotels gaan realiseren. Dus we gaan dadelijk drie, of dat doet u zelf, want daar neemt de gemeenteraad geen, geen besluit over. U legt dadelijk die drie ter, ter, ter inzage. U gaat een reactieavond geven. Um, is het dan niet zo ja, dat het een beetje moeilijk te beoordelen is... van wat deze plannen eigenlijk voor het totale beeld van Zandvoort kunnen, kunnen betekenen... Want hebben wij op dit moment behoefte aan hotels of hebben wij behoefte aan nou, noemen, een insteek sociale woningbouw? Ik denk dat je als gemeente juist wel die kaders van tevoren zou moeten meegeven... dat de plannen die er zijn ook op een gelijkwaardige manier kunnen worden beoordeeld. Want we moeten ervoor waken... Dat het dadelijk een soort van populariteitswedstrijd gaat worden, een schoonheidswedstrijd, waar mensen alleen maar gaan bepalen. ja, ik vind de kleur dak vind ik mooier dan hetgene wat er gaat uh, worden gerealiseerd. Dus um, het, is, het, het is ook vrij uniek dat dit op dit moment uh, zo op deze manier gaat. Want ik zou geen referentie kunnen verzinnen in den landen waar op dit moment waar op zo'n manier het proces wordt ingestoken, zonder eigenlijk vooraf een kader mee te geven van wat de gemeenteraad daar wil realiseren. Want stel dat de uitkomst is... Uh, nou, Plan de Biase... die doet niks aan de watertoren. Maar bijvoorbeeld AG-architecten wel. Dat betekent ook weer uiteindelijk... dat misschien een monumentenstatus moet worden aangepast van, van de watertoren. Uh, er ligt een verkoopcontract waar misschien andere voorwaarden aan moeten worden gesteld. Dat zijn allemaal dingen die we vooraf niet hebben meegegeven waar we als gemeenteraad dadelijk ook op kunnen, kunnen, kunnen toetsen. En ik denk dat dat een gevaar is. Dat je dan vers, ja, echt appels met peren gaat vergelijken of laat vergelijken... Door de, ja, door de mensen die daar een reactie op mogen geven. Ik zou het ook fijn vinden als ik, uh, voordat het ter inzage gaat... Dat, dat we in ieder geval een procesvoorstel krijgen van hoe u die inspraak ook gaat toetsen. Dus hoe de mensen hun reactie kunnen, kunnen gaan geven. Want het lijkt me ook zeker voor, voor, de, voor de Indiëners fijn dat ze van tevoren kunnen weten van ja, waar wordt mijn plan nou dadelijk door wie en wie mag daarover over hun stem uitbrengen. Zijn dat alleen de bewoners die eromheen wonen of is dat ook iemand die ergens anders in, in zand moet wonen. Want ik denk dat de belangen... ...van de omgeving ja, in dit geval soms zwaarder kunnen wegen... ...dan iemand die er geen uh, ja, belang bij heeft... ...en die alleen kijkt naar nou ja, wat hij wat leuk vindt voor de omgeving. Um, nou ja, ik heb uh, gekeken ook naar de, naar de parkeerdruk... ...en uh, van het Water het plein op dit moment... ...naar nou, vanavond uh, stonden er 81 auto's... ...dus dat wil ik u wel meegeven... ...dat het, dat het wel een intensief gebruikt uh, parkeer, parkeerterrein uh, wordt... Um, oh ja. Um, voorzitter. Um, ook in de keuze die we, die we vanavond nemen, stelt u dat er wellicht dan een, een planwijziging, of tenminste, een bestemmingsplanwijziging moet uh, worden doorgevoerd. Um, ja, in de planning die ik heb gezien, um, is dat totaal niet aan bod gekomen. Dus. Ik denk ook in financiële zin, um, voor het realiseren van de plannen, maar ook voor de, plankosten die, of voor de bestemmingsplankosten die moeten worden gemaakt, dat dat zeker moet worden, worden meegenomen. Dus ik wil graag wel weten van in tijd en hoeveel, in, in hoeveel uh, financiële middelen daarvoor voor nodig zijn om dat mogelijk te maken. En voor wie die kosten uiteindelijk zijn. Um, ja, voorzitter, dat voor eerste termijn. Dank u wel, meneer Kramer. We gaan verder met de lijn. Meneer tonen. Dank u wel, voorzitter. Um, het is prettig te zien dat het college... Uh, het raadsvoorstel heeft aangepast... zoals we gevraagd hebben. Um, wel niet helemaal, want die nulmeting die komt nog wel uh, ergens om de hoek kijken. Maar de... Uh, de druk die erop lag eigenlijk... Vanuit, uh, vanuit datgene wat in die tekst stond... is er, uh, er vanaf gehaald. Alleen... Maar was het verstandig geweest om ook de titel nog maar even te wijzigen. Want uh, er staat toch wel dat we een keuze maken als bij het onderwerp van de uh, keuze maken voor een plankeuze moeten maken zouden maken dat hier op dit moment niet aan de orde is. Uh, wat betreft het parkeren, dat bij hetgene wat de heer Kramer net zei, wil ik uh, aanhaken met een uh, mogelijk een idee. En dat idee is niet van mij, maar dat is van voormalig directeur publieke werken, de heer Wetheim, ...die uh, een aantal jaren geleden kwam met het voorstel om uh, op Vavozjeplein het een meter te verdiepen. Dan voldu je nog steeds aan de normen waar uh, het, uh, het hooghemelschap uh, geen tegen kan hebben. Een meter te verdiepen en daar een laag bovenop... Dus dan krijg je twee parkeerlagen in plaats van één parkeerlaag. Gewoon open, dus geen garage of wat dan ook. Waardoor je twee parkeerlagen kunt realiseren. En er dus een fors aantal parkeerplekken bij kunnen komen. Ter vervanging van het verlies aan parkeerplaatsen op het Watertoorplein. En ik zou u dat willen meegeven om dat te onderzoeken. En mogelijk dat u daar op het moment dat u met een definitief plan komt... ...daar ook uw licht over zou kunnen laten schijnen. Um, het is over dit, dit verhaal verder in de commissie heel veel gezegd. Ik, ik, ik wil er niet te gek veel aan toevoegen. Anders dan dat ik toch nog een opmerking heb bij... Um, en misschien is dat een verschrijving of, of, of, of heeft u het toch anders bedoeld. Maar er staat namelijk bij de informatieavond... dat die zou zijn voor omwonenden, inwoners, belanghebbenden en belangstellenden. Terwijl daarna bij de reactieavond de groep beperkt wordt... tot omwonenden en direct belanghebbenden... Uh, dat kan volgens, volgens, volgens onze bedoeling niet zijn. Want het is in alle opzichten zo'n belangrijk onderdeel van, uh, van de Zandvoortse infrastructuur, de middenboulevard, uh, als we alleen kijken naar de toeristische functie die we hebben, uh, andere functies die op dat plein uh, gemaakt zouden kunnen worden, die het, het, uh, het belang overstijgen van alleen maar de omwonenden en de direct belanghebbenden dus de, de vraag is dan ook of u uh, dit nu echt zo bedoeld heeft, die beperking... of dat u toch dat in het bredere perspectief ziet... dat iedereen zich daar zou kunnen uitspreken. En uh, dan is ook nog natuurlijk de vraag van in hoeverre... en hoe gaan we dan met z'n allen, het college in eerste instantie... maar vervolgens uh, de raad, hoe gaan we dan wegen datgene wat men heeft ingebracht... Dat kan eigenlijk alleen maar op basis van, van, van uh, objectieve criteria, daar heb ik in de commissieharing ook even over gehad, uh, en dan kunnen persoonlijke uh, voorkeuren, die kunnen daar geen, mogen daar geen rol in spelen. Uh, als praat Voorzitter, over... mag ik uh, de heer Tonne een vraag stellen? Meneer Kramer, kort interruptie. Wat uh, bedoelt u met objectieve uh, voorkeuren, zoals u dat zei? Nee, objectieve maatstaven en persoonlijke voorkeuren. Zonder ja. de voorkeur, nou als u kijkt in het stuk wat er, het stuk wat voor lag, en wat eigenlijk nog gewoon een onderliggend stuk is, eh, daarin stond, stond dat men op basis van objectieve criteria, eh, het gekeken, maar dat er eh, tegelijkertijd ook nog eh, persoonlijke elementen een rol zijn gaan spelen of zouden kunnen spelen. En dat is waar u het over had. En daar heeft u gewoon volgens mij helemaal gelijk in. Dat nu dan gaat kijken van vind ik dat, vind ik dat gebouw mooi. Nou, eh, als je als raad je op, eh, op dat vlak begeeft, dan zit je, mijn zin ziens, op een Helland vlak. We hebben het ooit een keer meegemaakt met, met een bouw in Bentveld van een klein wijkje. En dat werd ook een Babylonische spraakverwarring en een Poolse Landdag. Eh, vandaar dat je van nou, laten we nou ons beperken tot die objectieve criteria die, eh, die aangelegd zouden moeten worden. En waarbij het college in ieder geval ook in, dat in die participatie. Inspraak hoe je het doen wil in dit geval, uh, natuurlijk dient mee te nemen, maar ook dient te bewaken. Um, zodat de raad vanuit een, uh, vanuit, uh, een goed perspectief straks uh, keuzes zou kunnen maken. Dus in principe zijn wij uh, met dit voorstel zijn wij het eens. Waarbij uh, het de aanbeveling verdient om vervangsplein mee te nemen als uh, vervangende parkeerfaciliteit. ...mogelijke vervangende parkeervisseling. Dank u wel. Dank u wel, meneer Tonen. Mevrouw van der Plas. Ja, dank, voorzitter. D66 is heel blij met het feit dat er drie serieuze plannen liggen... ...om het Watertorenplein en de toren zelf aan te pakken... ...en dat we echt stappen gaan maken om er iets moois van te maken. Ik krijg de indruk dat er deze collegeperiode goed wordt doorgepakt... ...en daar zijn we blij mee als D66 zijnde... Wat D66 betreft gaan we met deze plannen naar de Zandvoorters... die na vanavond aan zet zullen zijn om zich uit te spreken over de plannen. Um, hoe dat participatietraject er precies uit gaat zien... Uh, we hebben er vertrouwen in uh, dat het college hier goed mee aan de gang gaat... en er nog even goed over nadenkt. Um, ik denk wel dat de heer Toon ook een, uh, een goed punt heeft... Uh, wat betreft uh, wie er mee mogen participeren. Ik denk dat uh, dat, dat moet gelden voor alle Zandvoorters... Uh, maar de, als D66 zijn dan zullen we in ieder geval instemmen met het raadsbesluit dat wil zeggen dat we kennis hebben genomen van uh, de nulmeting en uh, verder uh, kunnen we gezien de mededeling uh, van de wethouder over het parkeren ook instemmen uh, met de onderdelen van het besluit dat we als raad mogelijk uh, meewerken aan afwijking uh, van het uh, beleid dat was het Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Meneer Tronen, wilt u een interruptie plegen... of oh, is de nee, microfoon per abuis? Het... Goed zo. Dank u wel. Meneer Mertens. Oh. Dank u wel, voorzitter. Uh, nou, voortvarende aanpak... Uh, wordt ons nu gevraagd... in een uh, raadsvoorstel... een raadsbesluit te nemen. Uh, het CDA... die... Uh, uh, gaat, staat hier achter. Staat hier volledig achter. Uh, wij zijn... Blij met de vragen die de VVD gesteld heeft over het parkeren. Het bevestigt voor ons dat uh, met name voor de toeristen, toeristenvoorziening, pensions en zo met de toeristenkaart er voldoende alternatieven in de omgeving blijven. Uh, voor omwonenden uh, daar kun je. Daar kun je keer wat van vinden, dan uh, moeten ze waarschijnlijk iets verder weg. Uh, maar er zijn voldoende alternatieven. Dus het vervallen van die aanwezige openbare parkeerplaatsen... dat is voor ons uh, een punt waar we uh, ja tegen, tegen zeggen. Zeker ook met de suggestie uh, om eens te kijken op andere plekken die gedaan is door uh, in dit geval de heer Tonen. Dus daar komen we absoluut uit. Uh, het is natuurlijk ook zo, de tweede deel, dat je... Eh, geen privaat exporteerde... Voorzitter. Meneer Metis, meneer, Metis, meneer Kramer heeft een interruptie. Ja, voorzitter, hm. kijk... Um, ik, misschien iets langer dan een interruptie... maar even om inleiding te geven waarom ik het stel. Hm. We hebben het bestemmingsplan uh, Middenboulevard vastgesteld. Daaronder ligt een parkeerbalans. En die parkeerbalans is zeg maar ook weer een stuk... basis van waarop je plannen maakt. En... Nou weet ik, en misschien kan de wethouder daar ook antwoord op geven... dat juist op het Favozjeplein uh, die overcapaciteit daar bedoeld was voor het uh, Badhuisplein. Dus daar ga je dadelijk ook beperken in je mogelijkheden op het Badhuisplein. Dus we moeten ons goed wel realiseren dat we wel met een integraal iets bezig zijn... en nu niet alleen het watertorenplein uitzien van ja, dat lukt wel, daar ja, wel... want dan realiseer je we het wel op het Favozjeplein. Maar je beperk je dan, moet je goed beseffen dat je beperkt... Voor de ontwikkelingen op andere gebieden. Dus dat wil ik even u meegeven, meneer Metters. Dank u wel, meneer Kramer. Meneer Metters. Ja, bedankt uh, voor, deze, voor deze aanvulling. Uh, uh, is, dat is wel zeker belangrijk. Maar in, met creativiteit. En wat er natuurlijk onder ligt. Want er ligt hier wel iets onder. En dat is het durven maken van keuzes. Keuzes ook ten opzichte op voorhand, van parkeerplaatsen. Waardoor je misschien iets verder uh, zou moeten lopen. Maar als ik er nu kijk. Tegen de achtergrond van een lelijk plein een ontwikkeling van 30 jaar die niet plaatsgevonden heeft. De mogelijkheid, en u heeft dat ook eerder aangehaald uh, meneer Kramer, om woningen te bouwen blijft relevant waar hebben we behoefte aan. Daar hebben we onderzoeken naar gedaan, dat kunnen we nog meenemen. Die kaders zijn van tevoren inderdaad niet gesteld. Maar... Mijn nou, argumenten dus om te zeggen van, woningen uh, komen daar. Dan kun je denken aan, uh, aan nou, we hebben dat in het programma niet vastgesteld, maar wel is het meegegeven. Of het nou om ouderen gaat of Amide gaat doen, starterswoningen. Noem maar op, de kans voor Zandvoort om te bouwen, want wij moeten bouwen in Zandvoort. Dus tegen die achtergrond en uh, een enorme upgrading van dat plein, uh, maak ik mijn oorplek, opmerking meneer de Kamer over het parkeren. Dat, die rode draad, die blijft voor het CDA bestaan. En dan zul je wel eens wat moeten geven en wat moeten nemen. Dus tegen die achtergrond, maar ik, ik ben blij met uw vraag. En ik vind ook dat we daar heel serieus naar moeten kijken. En daar werden allerlei suggesties hier ook al gedaan. Nou, laten we dat lekker met elkaar doen. En volgens mij komen we er dan wel uit. Het CDA zal dus tegen dat punt van het raadsbesluit ook absoluut ja zeggen. Tegen die achtergrond die ik net aangaf. En. Uh, dat geeft, geldt natuurlijk ook voor, want daar was ik dacht ik bij gebleven. Meneer Metters, mevrouw Van der Veldt heeft een interruptie. Meneer Metters, ik hoor u zeggen dat u tegen dat punt absoluut ja gaat zeggen. Kunt u mij ook aangeven waarom het zo belangrijk is om dat besluit nu te nemen? Als we namelijk dit besluit nu al nemen, dan geven we aan dat die parkeerplaatsen mogen verdwijnen. Terwijl er volgens gemeente Belangers Antwoord absoluut mogelijkheden zijn om... ...de grond in te gaan daar. Ik bedoel, in Egmond uh, aan Zee... ...wordt op dit moment ook... ...een parkeergarage aangelegd. En die ligt... Uh, ...vele malen dichter bij de kustlijn... ...dan wat wij hier... ...op het Watertorenplein zouden willen. Dus als we nu al zeggen... ...die 141 plaatsen kunnen weg... Meneer. ...dan hebben we dat besluit... ...al genomen. Dus als u nou zou zeggen... ...alleen punt 3 handhaven... ...dan krijgt de gemeente Belang ook mee... Mevrouw Van der Velden, uh, denkt ik. Punt u... 3 van. het Sorry, het, het derde bullet van punt 2. Ik zeg het uh, iets verwarrend. Mevrouw Van der Velden, u heeft een interruptie van meneer Hemse, denk ik. Ik kom bij u terug, meneer Hemse. Mevrouw Van der Velden of meneer uh, Metterns mogen u uw microfoon uitzetten. Sorry, het is eigenlijk, uh, dank u wel uh, meneer de voorzitter, ja, er wat technische problemen denk ik. Te veel microfoons open. Ik had eigenlijk een verhelderende vraag aan mevrouw van der Veld. Uh, doelt die dan op zo'n parkeergarage zoals toen bij Katwijk ook gerealiseerd is? Of is het een ander soort parkeergarage? Ik moet u zeggen, ik heb het zelf niet... Gezien, Het is uh, vandaag bij binnengekomen dat er uh, in Egmond op dit moment gebouwd wordt aan een parkeergarage die vrijwel tegen het strand aan ligt. En daar gaan ze wel degelijk de grond in. Dus dat biedt voor Zandvoort ook kansen, want als een Egmond mag en een Katwijk mag, waarom zou het dan in Zandvoort niet mogen? Ja, dat, en dan, dat, dan ook nog een beduidend stuk verder uit de kust. Ja, dat is, het, het, het lastige is, uh, dan ga ik u even meenemen naar Katwijk. De Katwijk, is een, uh, daar werd een, uh, een parkeergarage gebouwd voor de kustversterking. Die kust daar was enorm slecht. Dat is de enige reden waarom eigenlijk toen de tijd het Hoogheema gezegd... Nou prima, gaat u daar lekker bouwen. Want dan kunnen we er iets moois van maken. maken we natuurlijk een duim weer van en dan helpen we de toeristen ook daarmee. En ik vermoed dat het bij Egmond hetzelfde is. Maar in Zandvoort is dat helaas niet het geval. Dus ik denk dat dat, dat gaat. En net wat de heer Kramer ook zegt. Dat het helaas niet mogelijk is om zo diep te graven. Maar neemt dit mee. Ik denk dat we dat eerst moeten onderzoeken. En als je nu dus al het besluit neemt die 141 plaatsen te laten verdwijnen. Want dat is daadwerkelijk wat hier staat. Dan hebben we dat besluit genomen. Dus het is wellicht verstandiger om inderdaad punt 1 aan te nemen. En van punt 2 alleen bullet 3 dan... Geef je gewoon alle mogelijkheden voor alle planindieners die er zijn. En mocht er dan inderdaad zo blijken dat je parkeerplaatsen moet laten verdwijnen, dan kan het besluit altijd nog genomen worden. Maar het is niet iets wat genomen moet worden om de plannen te kunnen realiseren. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. We gaan terug naar meneer Metters, die heeft zendtijd. Ja, dank u wel, uh, voorzitter. Sorry. Ik heb hier gewoon rustig een glas water kunnen drinken uh, alle tijd. Mevrouw van der Veld, graag ga ik met uw schouder aan schouder naar Egmond of hier in Zandvoort om inderdaad te kijken of, en dat is ook in een van de antwoorden aan de VVD aangegeven door het college, college of er toch niet de mogelijkheid is om wat beneden dat maaiveld te gaan. Ik ga graag met u mee wat dat betreft. Ik, weet niet of ik, eh, ik ga op dit moment dus niet met u mee als het gaat om het laten vervallen van die bullet. Mijn zins is, is het een integraal onderdeel van het te nemen besluit. En ik eh, hoor dat ook graag van de wethouders zo dadelijk. Ik was dan gebleven bij het feit dat de eh, eh, CDA dus geen voorstander is voor een privaat geëxploiteerde stangarage. Eh, wij hebben leergeld betaald met het LDC. Eh, een 700 800 800.000 structureel tekort op de begroting. En wij vinden ook om uh, in het kader van de planvorming van de drie uh, men, uh, architectenbureaus... ...dat je de ruimte moet laten uh, om af te wijken van een partiële herziening van het bestemmingsplan. Dus ook in de derde bullet kunnen wij ons vinden. Kortom, wij steunen moet het voorstel. Hoor ik nou de heer Mit zeggen dat hij het niet eens is met uh, de tweede bullet? Hoor ik u nou zeggen dat u het niet eens bent met die private... Meneer Metters. Meneer Tonen, ik ben u dankbaar voor uw opmerking en mijn buurman, de heer Kramer ook. Het gaat natuurlijk juist niet om het privaat te exporteren, want dat hebben wij als gemeenteraad gedaan. En uh, nou, dat kost ons erg veel geld, dus we moeten dat niet als gemeenteraad doen. Dat moet op een andere manier gebeuren, als dat gaat gebeuren. Dus u, dus u bent het eens? Ah, dat is dus met... privaat, klopt. Ja. Dank u wel. Goed. Dank voor de verduidelijking, heren Kramer ja. en Tonen. Meneer Metters, u was afgerond volgens mij. Dan... Resteert nog meneer Cohen in eerste termijn. Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb in de commissievergadering al gezegd... Het, uh, als je het uh, projectmatig aan gaat pakken... dan zitten we nu in de het in En er kan van alles gebeuren in zo'n initiatiefase. En al die argumenten die komen ook nu ter tafel... Dus dat moet gewoon een keer gaan convergeren naar een echt definitief plan. En zover zijn we nog niet. En het lijkt mij dat, dat in de verdere planvorming juist altijd zo dingen... ...men noemt het dan kaders, ja? financiële kaders... ...het programma, het parkeren, integraal parkeren... ...dat dat gewoon zijn plaats moet krijgen. En als we nu al zoveel problemen en beren op de weg gaan oproepen... ...dan zie ik eh, toch helaas dit mooie plan eh, gaan verzanden. En daar wil ik waken. Alles op zijn tijd heb ik altijd geleerd. Dank u wel, meneer Kouijn. Kijk even rond, ben ik iemand vergeten? Nee? College behoefte aan een reactie? Uh, meneer de voorzitter, dit college, althans deze wethouder, heeft behoefte om te reageren op een aantal vragen. Wat niet wegneemt dat deze wethouder graag even 30 seconden zou willen schorsen. Wat zal ik? Ik ga voor 5 minuten schorsen. Nee, 30 seconden is echt genoeg. Ik, uh, Al ik schors even heel kort, maar ja. we komen terug. <lacht> nee. Kleine problemen voor zover ik hoor. Het oh, is altijd een voordeel. Nou, dan gaan we even kijken wat ik nog meer kan doen. is Misschien ook een voordeel. Even kijken hoor. Wat heb ik hier dan allemaal voor leuk staan? Um, het keyboard moet ook even luisteren, is misschien ook wel zo handig. Kijk zo. N... ...versterking van onze kust gaan krijgen. Dat houdt in... ...dat uh, hoogstwaarschijnlijk ook het hoogreelmaatschap... ...van daaruit gaat aangeven... ...dat wij niet de grond in kunnen bij de, op het Watertorenplein. Dus zelfs niet voor dat een derde. Dat wou ik u graag meegeven... ...want voor mij was het ook heel verleidelijk... ...om te denken, kunnen we niet de grond in... ...voor dat derde deel... En, de kans ziet eruit dat dat heel klein wordt. Uh, dat wat betreft een meergemaakte opmerking. Uh, het laten vervallen van de openbare parkeerplaatsen. Uh, het college re realiseert zich dat het allerlei effecten met zich meebrengt. We hebben de LDC genoemd. We weten nog niet exact wat straks de gevolgen gaan worden als het LDC is volgebouwd. We weten ook niet de Prinsessenweg. We weten niet precies wat het gaat worden, zoals meneer Kramer aangaf. Als de parkeerplaats gaat vervangen. Vo voorzitter, mag ik iets vragen. Ik, ik hoor Ami. Oh, sorry. Uh, AM. AM, sorry. AM. Voor ja, dank voor de verduidelijking. Ja, dank voor de verduidelijking. Mevrouw <lacht> Nou, Bent u wakker nu, mevrouw van der Veld? <lacht> Goed zo. Mevrouw Tjellik gaat verder. En zoals meneer Kramer terecht aangeeft... dat heeft natuurlijk ook weer gevolgen voor het Zwarte Veld... als er niet geparkeerd kan worden. Daar komt bij dat ik een aantal... Uh, ja, naar mijn uh, idee... en ik denk ook naar het idee van het college... realistische opmerkingen heb gehoord over... Als je die openbare verkeerplaatsen laat vervallen op het Watertorenplein... dat zegt iets over het hele Middenboulevardgebied. Uh, naar aanleiding van, uh, niet alleen naar aanleiding van de vragen van de VVD... want het zat al eerder op het netvlies, maar het heeft ons nog wel eens opgedrukt. Ja, we doen nu iets op het Watertorenplein, we stellen iets voor. Maar we hebben het in principe eigenlijk over de parkeerdruk ook verder weg... zeker in combinatie met het LDC... Als je die antwoorden aan het formuleren bent, dan denk je... ...ja, er komt wel aardig wat op dat uh, wat we nu noemen parkeergaragecentrum terecht. Uh, met betrekking tot uh, 40 uh, personeelsleden van het casino. Met betrekking tot een aantal uh, personeelsleden van het circus. En daarover nadenkende dachten we... ...misschien dat we parallel aan... Uh, de besluitvorming in de raad, dus voorafgaande aan de besluitvorming in de raad met betrekking tot uh, deze planinitiatieven, dat we dan uh, de parkeerbalans in totaal, dus dan gaan we het niet hebben over datgene wat in de planning zit voor 2017 op de beleidsagenda, evaluatie van het hele parkeerbeleid maar dat we ons met name richten op de parkeerbalans want ik herken wel wat meneer Kramer aangeeft, wat doen we dan met al die toeristen, want het heeft natuurlijk een aantal effecten en misschien dat als we daar uh, in specifiek de aandacht op richten, dat we ook wat meer helderheid kunnen krijgen met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen wat zijn we nou aan het doen en ik neem dankbaar daarmee de suggestie uh, kan meneer Tonen het Favosjeplein. Alleen, ik heb geen enkel beeld op dit moment... of uh, de verwachte uitspraken met betrekking tot kustverdediging... ook daar effecten zullen hebben. Of we inderdaad de grond in kunnen met betrekking tot het Dus ik wil hem graag mee, maar dat ja, weet ik niet. Voorzitter, datgene wat ik... Wat ik maar u kunt het denk ik toch ergens in, in de stukken die wij hier in huis hebben... Uh, nog wel terugvinden er was namelijk geen toestemming van, van Rijnland voor nodig omdat het niet gaat om een hele verdiepte laag maar gewoon een meter omlaag en dat scheen, en dat, dat scheen te mogen dan krijg je dus daar het, het nieuwe uh, uh, eerste laag en daarboven een, uh, een nieuw parkeerdek zodat je twee lagen krijgt uh, zonder overlast voor de omwonenden dus het gaat niet echt helemaal de grond in net zoals bij het plein eventueel de bedoeling zou zijn Dank u wel voor uw toelichting. Maar dat nemen we zeker mee. Mevrouw Tjallek heeft het woord. Ja. Um, het college heeft zich goed gerealiseerd... dat ingaan op de planinitiatieven zoals ze zijn aangeboden... dat je een wat andere dan de gebruikelijke weg volgt... En zoals meneer Cohen aangaf, het gaat in eerste instantie over een stedenbouwkundige invulling en qua architectuur. Dat maakt het lastig, want wij, zoals u ook hebt kunnen zien bij de nulmeting, daar moet je een vergelijking treffen. Daar is een modus voor gevonden, wat niet wegneemt dat eh, binnen de bebouwing, zoals hier aan tafel is gezegd, je een aantal verschillende functies kunt onderbrengen. Dat is nog niet gebeurd. De initiatiefnemers hebben zelf een aantal functies aangegeven. Daar heeft het college ook niet in gestuurd. Wat dit wegneemt dat inderdaad in de tweede uh, traject dat wel degelijk aan de orde moet komen. Waar wij ook als... Uh, als raad, als gemeente met een voorstel moeten komen... maar als raad keuzes in kunnen maken. Als je nu ziet, in het ene plan zit een klein stukje zorg... in het andere plan zit een andersoortige, maar veel meer zorg. Dat te noemen, in het ene plan zit een uh, hotelfunctie... in het andere plan wordt gezegd... er kan een hotelfunctie opgenomen worden... of er kan ook zorg opgenomen worden. Dat is op dit moment nog niet duidelijk. En daarom heb ik ook veel begrip voor de opmerking... Uh, ja, als we dit nu in de inspraak brengen, welke criteria gaan we dan hanteren? En ik herken dat wel en dat meegenomen in de opmerking van meneer Kramer, die aangeeft van kunt u niet met een duidelijker procesvoorstel komen hoe we die inspraak gaan inrichten en gaan toetsen als het ware wat er in de inspraak naar voren wordt gebracht. Ik vind het op zich uh, ja, goede ideeën. Ik zie ook een belang daarvan. Meer tonen even tussendoor. Uh, wat betreft uw vraag met betrekking tot uh, een invalavond voor een ieder. En vervolgens lijkt het erop dat er alleen uh, reacties worden gevraagd van belanghebbenden en omwonenden. Dat is inderdaad niet bedoeld. Bedoeld is dat wel degelijk ook bij Zandvoorters een reactie wordt gevraagd. Dus eerlijk gezegd vind ik, wat u naar voren heeft gebracht, uh, zaken waar wij ons voordeel mee kunnen doen. En vervolgens u, in de hoop dat u ook daar uw voordeel mee kunt doen. En vind ik het een aantal voorstellen waarvan ik denk, ja, daar kan ik goed mee uit de voet. Ik vind het gewoon ter verbetering van het proces. Um, even kijken... Meneer Wettes, als ik goed heb begrepen, dan heeft u een vraag gesteld. Uh, ik hoor graag van de wethouder of het gaat om een integraal onderdeel van het besluit. En dat betreft het, uh, de openbare parkeerplaatsen. Klopt dat? Ja, ik maakte de opmerking alleen van de, de opmerking van mevrouw van het Veld. Die vroeg aan mij: van, vindt u dat u dat moet laten staan? Ik zei ik denk dat het een integraal onderdeel ervan uitmaakt, dus ja. Oké. Okay. Ja, ik kan dat beamen. Uh, wil je de drie plannen ruimte geven... dan zijn de uh, voorstellen die we aan u de besluitvorming hebben voorgelegd... een intrinsiek onderdeel daarvan. Want als je, op, uh, als je bekijkt bij alle drie de plannen... dan zie je gewoon dat er nauwelijks ruimte is voor openbare parkeerplaatsen. Wellicht de enige op het moment... ...dat je zegt van de parkeerbalans die er, zoals die er nu naar uitziet... ...voor degene die daar komen wonen... ...maar dat is ook weer mede afhankelijk van de functies die in de gebouwen gaan komen. Maar uh, wellicht dat er een paar plaatsen over zijn die tijdelijk verhuurd kunnen worden... ...maar zoals het er nu naar uitziet, zullen die komen te vervallen. Mevrouw Schallik, mevrouw, mevrouw Van die plannen. Een korte interruptie. Een vraag naar een aanleiding van wat u daarnet zegt eigenlijk meer... U zegt dus dat het onlosmakend met elkaar verbonden is. Stel nu in het, in het gekke geval... alle drie de plannen zijn dus niet haalbaar. Dat zou kunnen. He? Daar is of geen, er geen voldoende stemming voor... of het is financieel allemaal niet haalbaar... of er worden fouten gemaakt met anteriore overeenkomsten... dat de kosten voor de gemeente omhoog lopen. Alles kan. Stel dat die drie plannen dus niet doorgaan... en er dus nog steeds geen plan is voor het Watertorenplein dan heeft u dus wel aan deze raad gevraagd... om die openbare parkeerplaatsen weg te halen. Daarom zeg ik, het moet andersom. En u kunt best aan deze raad op voorhand vragen... daar geen bezwaar tegen te hebben, mits die plannen doorgaan. Maar zoals het er hier nu staat, als een van deze dingen niet doorgaat... zijn wel die 141 parkeerplekken weg... En ik weet het, het is moeilijk van kip en ei verhaal. Ik snap ook wel dat het er onderdeel van uitmaakt. Maar alleen de besluitvorming nu, op dit moment, is te vroeg. Begrijp ik goed, mevrouw van der Veld, dat u zorg is. dat Stel dat geen van die plannen doorgaan. Dan zitten we wel met de uitspraak als raad. We laten deze openbare parkeerplaatsen vallen. Ja, zo snap ik hem goed. Dank u. U heeft nog steeds het woord, mevrouw Tjelk. Ik kom daar zo op terug, op uw vraag. Want dan moet ik even afstemmen. Uh... Uh, wat betreft... Ik heb volgens mij nog één vraag openstaan. En dat heeft te maken met de kosten... ...voor bestemmingsplanwijziging. Uh, voor zover ik weet is degene die uh, eventueel kan gaan ontwikkelen... ...daar verantwoordelijk voor. Die moet het betalen. En wat betreft de tijd... ...dat is tevens een aspect wat toch uh, afgewogen moet worden... ...in het kader van uh, de inspraak. Want afhankelijk van... Uh, hoe ver men bereid is te gaan... kan die periode van als het simpel gaat... een half jaar tot ongeveer anderhalf jaar lopen. En als het gaat naar de Raad van State... dan wordt het ingewikkelder. Dan kan het nog langer duren. Mevrouw Tjallek, u wilde nog terugkomen... op de parkeervraag. En begreep ik u goed dat u een korte schorsing ja. wilt om dat af te stemmen? Goed, dan schorsen we vijf minuten... Dat zal ik? Ja? ja? Ik schors vijf minuten.